12 uur. Het NOS-journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. Kankergala quality of life voor 6 ton opgelicht. Misstanden in moskee-internaten en weer onderzoeken naar vuurmedisch centrum. Het weer overwegend bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. Het wordt een graad of 12. Morgen droog. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar dan af. Het wordt dan 10 graden. Ook na morgen overwegend droog en geregeld zon. Snachts is er kans op lichte vorst. Een bestuurslid van de stichting Quality of Life is weggestuurd... omdat hij voor zes ton fraude zou hebben gepleegd. De stichting verdenkt penningmeester van betrokkenheid. Ook die is vertrokken. Advocaat Menno Jansen voert het woord namens de stichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het is eind vorig jaar geconstateerd. Wanneer is die fraude gepleegd? Die fraude is gepleegd in uh, periode 2010-2011. Over twee jaar. En hoe ging dat in zijn werk? Uh, ik kan er niet al te veel uh, over zeggen in verband met het uh, strafrechtelijk onderzoek wat nu loopt. Maar wat ik er wel over kan zeggen is dat uh, het betreffende bestuurslid een bankrekening heeft geopend op naam van de Stichting bij een andere bank, dan waar de Stichting bankierde. En vanaf die rekening heeft hij de gelden naar uh, privérekening overgemaakt. Het is ontdekt. Wat is er sindsdien gebeurd?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 in nou zie ik op de jaarrekening van het uh, CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving, ja. tussen 2006 en 2009 is er bij die stichting tussen de 1,6 en 2,2 miljoen euro binnengekomen, ja. in 2010 nog geen ton. Ja, dat klopt, omdat vanaf 2010 er geen benefietgala's meer zijn georganiseerd. In 2010 heeft het bestuur van de stichting een besluit genomen een principe besluit genomen om eh, op te houden met het organiseren van benefietgala's. Eh, en uiteindelijk ook de stichting op te gaan heffen. En de zes ton is er verdwenen? Ja.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 Dit is het NOS journaal met Dieter Lodewijksen. Het geruzie binnen de regeringspartij VVD... over de inkomensafhankelijke zorgpremies... is schadelijk voor de politiek als geheel. Dat zei christenuniforman Ari Arie Slob zojuist bij Troskamer Breed. Het is een enorme inschattingsfout geweest van de VVD. Die dachten dat ze dat wel konden pareren. De kritiek die ze ongetwijfeld zagen aankomen... door te zeggen van de belastingen gaan toch uh, omlaag. Nou, dat is dus niet gebeurd. Het is, uh, het, ja, het is echt één groot drama geworden. Schadelijk voor de hele politiek overigens, hoor. Niet alleen maar voor deze partij. Voor aanzien van de, vind de politiek. Vind ik, ja. Ik vind het ook... Uh, om die reden hebben we bijvoorbeeld deze week geen debat over de regeringsverklaring gehad. Ik vind dat een, als de regering beëdigd is, moet het zo snel mogelijk naar het parlement komen om daar ook te kijken of er voldoende vertrouwen is. En dat we over de plannen kunnen spreken. We hebben nu een week vooruitgeschoven en wie weet wordt het nogal later als die plannen weer op zich laten wachten. Mm -hmm. Ik vind het echt ongelooflijk slecht. Juist nu, in tijd van crisis, kunnen we dit niet gebruiken, vindt Slob. We zitten in een tijd van crisis. Er is ontzettend veel uh, aan de hand met Nederland en in de wereld. Uh, waar we ook eigenlijk met elkaar er toch naar snakten... dat we weer een regering zouden krijgen die stabiel zou zijn... en de problemen zou gaan aanpakken. Uh, dan hebben ze heel snel uh, ge geformeerd waar we ook eigenlijk positief over waren. Ik heb er ook een compliment voor gegeven. Ik heb wel kritische kant geplaatst bij de uitruil... maar wel blij dat er snel nu wat was. Ja, en nu, nu zitten we midden in dit gedoe. En dit is niet zomaar oh, over. Dit, dit slaat diepe wonden. Vertrouwen van mensen. Dit kabinet kan straks ook niet echt met heel veel gezag op gaan treden. Dus uh, nee, dat is, het, is voor, het is voor iedereen slecht.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 In Peking is het 18e partijcongres van de Communistische Partij volop bezig. Aan het einde van de week komt er een nieuwe generatie leiders aan de macht. En dat heeft gevolgen voor alle lagen van de partij, ook op lokaal niveau. niveau. Bijvoorbeeld in Chengdu, een stad in het westen van China. Daar sprak correspondent Karen Eshuis met Wu Heng, een hoge lokale partijbaas. Taipei, tijdperk Hu Jintao, leider van China, loopt ten einde. In zijn afscheidsspeech op het partijcongres in Peking roept hij op tot hervormingen. Maar China en de partij blijven conservatief. Want terwijl Hu oproept tot verandering, hamert hij tegelijkertijd op een strakke controle vanuit Peking. De greep van de communistische partij op het land mag niet verloren gaan. Maar hoe doet de partij dat eigenlijk? Hoe worden miljoenen steden in bijvoorbeeld het westen van China gecontroleerd door het centrale gezag? Op een bouwplaats aan de rand van Chengdu, een stad met 14 miljoen mensen in het westen van China, wordt een hele nieuwe mediastad gebouwd waar film, muziek, oude en nieuwe media zich vestigen. The concept the east is the Dit moet de grootste mediastad ter wereld worden. Deze compleet nieuwe stad wordt gebouwd onder de strakke leiding van de propagandadepartement, waar Wu Heng aan het hoofd staat. Mijn departement heeft de controle. Dat gaat gewoon anders in China dan in het westen. Wu is een schoolvoorbeeld van de nieuwe generatie leiders in China. Hij lijkt in de verste verte niet op mannen in donkere pakken die nu op het partijcongres zitten. Deze partijbaas is jong. ...spreekt vloeiend Engels, heeft gestudeerd in Manchester... ...durft kritisch en open te zijn. Een aantal jaar geleden was dit ondenkbaar in China. We hebben veel problemen. Maar ondanks zijn kritiek heeft hij veel ontzag voor de leiders in Peking. In China is het een ander verhaal. De media moet onder het gezag van de communistische partij vallen... ...om deze helpen dat de industrie beter kan ontwikkelen. Want in China, alle industrie... ...neer de hebben. Dus de hele media-industrie wordt hier in een stad verzameld... ...om het vervolgens te controleren. We, need to have a close eye on them. We moeten ze in de gaten houden. Make sure things doesn't go wrong. <laughs> Sport in de eredivisie van het betaalde voetbal won FC Groningen gisteravond in Breda met 1-0 van NAC. Dankzij een treffer van Michael de Leeuw. Voor FC Groningen coach Robert Maaskant was het een bijzondere overwinning. Hij is Brabander en voorheen ook werkzaam als coach bij NAC. Maar dat telde allemaal niet. Wij zijn hier gekomen echt voor een resultaat. Deze wedstrijd, Als je drie keer verloren hebt in de competitie, dan, uh, dan moet je de ballen hebben om puur op resultaat te kunnen spelen in een uitwedstrijd. Ik zeg ook niet dat we het niet verdiend hebben om te winnen trouwens. Want ik, ik werd heel mooi samengevat door iemand op de tribune. Toen ik van naar beneden liep, zei, het was van beide kanten was het niks. <laughs> je was heel snel naar binnen, na het eindsignaal. Maar ik stond naast de trap, dat was één. En twee vond ik het wel gepast. Ik, ik heb hier een, een groot verleden en uh, uh, ik heb wel gejuicht, dat vergis je niet. Maar uh, ik vind het niet gepast om dat in het, in het vol stadion te doen. Het gaat er gaat een verhaal over dat je als speler en trainer van Groningen een joker kan inzetten bij uh, uitwedstrijden, En dan mag je blijven. Is dat zo? Dat klopt, ja. Daar maken een aantal spelers gebruik van. Maar ik vind niet dat je als trainer uh, uh, zei, ook je winnende ploeg niet in de steek kan laten. En ook je verliezende ploeg niet in de steek kan laten. Dus ik ga uh, mee terug naar Groningen. En morgenochtend uh, ga ik weer naar Breda. Het is wat? Ja, het is een kolerenhent. Als je het zo mag zeggen. Sorry, Bond van Vloeken. Maar het, uh, het is een end terug. Maar uh, met drie punten wordt het toch een stukje, uh, stukje makkelijker. Michael de Leeuw was dus de man van de wedstrijd. Dat de zegen niet echt overtuigend was, maakte hem niets uit. Nee, we wisten vooraf, uh, Maakt het niet uit hoe we hier zouden winnen. We wisten dat we moesten winnen. Ik denk, uh, Nak ook, stond ook op 11 punten. Dus uh, nee, maakt niet uit. Ik denk wel dat het uh, verdiend is. Ik denk dat we in de eerste helft aardig wat kansen hebben gehad. Ik denk dat Nak ook wel een kansje heeft gehad. En uh, ja, de laatste 10 minuten was, uh, was denk ik van Nak. Het is eigenlijk een beetje dat je zegt dat het, dat het verdiend was. Want het was voor mij meer het gevoel van uh, dit is een 0-0 wedstrijd. Nou, 0-0, misschien een gelijkspel hadden misschien ook al ingezeten. Maar ik denk als je de kansen kijkt die wij in de eerste helft hebben gekregen. Ik denk die bal van mij al de paal, nog een kopbal. Uh, nog wat momenten bij hun voor de goaling. Toen we meer recht op een goal hadden dan hun. Maar ik denk dat de 0-0 natuurlijk ook niet, uh, ja, uit, uit hun uh, perspectief natuurlijk. Ja, we kunnen hier zo langzamerhand echt een dief gaan noemen. Hè? Ja, nou, een dief. <laughs> ik, uh, ik vind het niet erg om een goaltje te maken. Vanavond worden er in de Eredivisie vier wedstrijden gespeeld. RKC FC Utrecht, VVV Willem II, ADO AZ en NEC Herakles. Golfer Joos Luiten bezet na twee ronden in het Singapore Open... dat gisteren werd geplaagd door noodweer. De 15e plaats. Luiten had voor de 18 holes 68 slagen nodig... en bracht zijn totaal daarmee op 139. De Deen Thomas Björn gaat aan de leiding met 133 slagen. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Op de A7 tussen Amsterdam en Horen wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Er staan fieders bij Purmerend in beide richtingen 6 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt de staat 2 kilometer fieders. De verbindingsweg naar de A20 is dicht richting Hoek van Holland. Op de A27 Gorkum Breda staat voor Knober sint anderbos 3 kilometer. Op de A28 Amersfoort-Utrecht verknopen het Rensweert drie kilometer. Op de verbindingsweg is, de, is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Waarschijnlijk gaat de weg pas om vier uur weer helemaal open. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Hoofdpunt van het nieuws. Kankergala Quality of Life is voor zes ton opgelicht. Er zijn misstanden in moskee-internaten en weer onderzoeken naar VU Medisch Centrum.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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Waarom beschouwen journalisten Europa nog steeds als een ver van mijn bed show? Daarover ga ik straks praten met Margot Smit, directeur van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Ze schreef een rapport over hoe de media fraude met Europese subsidies aan de kaak zouden kunnen stellen, als ze dat tenminste zouden willen. Maar eerst het onderzoek. Drie maanden geleden barstte de bom bij het VU Medisch Centrum. Argos onthulde toen hoe hoog de ruzies opliepen... tussen de medisch specialisten daar. De inspectie voor de gezondheidszorg was boos... dat ze niet op de hoogte waren gesteld. Er rolde koppen. Twee leden van de Raad van Bestuur stapten op. Maar daarmee is het conflict aan het VU nog lang niet opgelost... zoals u daarnet al kon opmaken uit het NOS-journaal. Medewerkers van het VMC mogen niet meer praten met de pers, maar gelukkig houdt niet iedereen zich aan dat verbod. Erik Arends en Sanne Boer doken opnieuw de beerput in. Goedemiddag. U bent hier vanwege het uh, kort geding van meneer Postmus... dat bent u. Tegen de stichting uh, VU VUMC. En daarvoor komt u meneer Korstens, als ik het goed heb begrepen. En de advocaten zijn meneer Gores en meneer Simons. Ja, en waar het om gaat uh, is... Uh, heb ik uit de dagvaarding begrepen, meneer Postmus... dat u sinds 1992 werkzaam bent... bij de u als uh, hoogleraar uh, medisch specialist... en afdelingshoofd van uh, de afdeling Longziekten. En ik heb begrepen uit de dagvaarding dat u nu hier de volgende vorderingen neerlegt. Dat is een, in de eerste plaats een hervatting van uw werkzaamheden in de functie van het hoofdafdeling longziekten. Vervolgens vraagt u ook om herstel van uw toegang tot uw e mail account van de VU en een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van 40.000 euro... en daarnaast een vergoeding van de proceskosten en de nakosten. De rechtbank Amsterdam. Vorige week dinsdag diende daar het kortgeding van longarts Piet Postmus... tegen zijn werkgever het VU Medisch Centrum. Postmus, die in augustus door de Raad van Bestuur op non-actief is gesteld eist terugkeer als hoofd van zijn afdeling longziekte. Aanstaande dinsdag volgt de uitspraak. Het is het zoveelste hoofdstuk in het verhaal over de strijd in het VUMC. Postmus en zijn collega longchirurg Rick Paul... hebben daarin inmiddels de rol van klokkenleider gekregen. En daar loopt het meestal slecht mee af. Klopt dat imago? Zijn zij de koene klokkenleiders die in het belang van hun patiënten misstanden aan de kaak stellen? Of zijn ze evengoed partij in een uit de hand gelopen conflict tussen ego's? En wat is de rol van de inspectie? Argos, opnieuw over het VUMC, Over ruziende artsen, vreemde besluiten... en weer een sterfgeval dat niet is gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Ik ben uh, Sasje van Tongeren, de dochter van Zoem van Tongeren, die uh, vorig jaar is overleden. Uh, na een kortstondig uh, ja, uh, behandeling bezoek in, uh, in het VU. En wie hebben we op schoot hier? Uh, dit is kleine Noah. Dat is uh, mijn drie maanden oude zoon. Nou ja, en die uh, zit even hier op, op mijn schoot, want uh, ja, die vindt het natuurlijk ongezellig om te gaan slapen als wij hier zo zitten te kletsen. De vader van Sascha van Tongeren werd 18 oktober vorig jaar geopereerd aan een longtumor. Vier dagen later overleed hij. Mijn eerste indruk van uh, dokter Paul was zeer positief. Hij uh, nam alle tijd. We hebben daar een uur met hem zitten praten. Hij heeft verteld over zijn kunde en over wat hij dacht uh, dat er aan de hand was... Ah. En, uh, wat hij vooral ook dacht, dat hij, hè, dat hij, wat hij niet wist... en welke risico's er aan zaten verbonden. En hij was heel duidelijk en straight. Hij zei, uh, ja, ga gewoon regelen wat je moet regelen. Want dit wordt een heftige operatie. En, uh, maar um, ja, ik ben een van de beteren in mijn vak. En uh, ik ga dat proberen. Om die tumor te verwijderen op een goede manier. Het overlijden van de heer Van Tongeren wordt gemeld in november 2011 aan de inspectie. Die had op dat moment al een andere casus van een overleden longpatiënt in het VUMC in onderzoek. De conclusies van dat onderzoek waren zeer kritisch over de behandeling op de intensive care afdeling. Toch besluit de inspectie deze nieuwe casus niet te onderzoeken. Letterlijk schrijft de inspectie daarover aan het ziekenhuis... Al met al concludeert de inspectie, in lijn met de conclusies uit het onderzoek van het VUMC, dat de zorg, verleend aan de heer Van T op onderdelen beter had gekund. Of, en in welke mate dit van invloed is geweest op het overlijden, is niet te zeggen. De inspectie heeft besloten, nu de casus zorgvuldig is onderzocht en er voldoende maatregelen zijn en worden genomen, om verder geen eigen onderzoek te doen. Op dat moment wist de inspectie nog niet dat ze door de raad van bestuur van het ziekenhuis voor de gek werd gehouden. De inspectie dacht de vinger aan de pols te hebben bij het VUMC, maar, zo bleek uit onze uitzending in augustus, ze werd door de raad van bestuur niet geïnformeerd over hoog oplopende ruzies tussen de artsen. Na het bekend worden van het uit de hand gelopen conflict is het ziekenhuis door de inspectie onder verscherpt toezicht geplaatst en zijn twee van de drie leden van de raad van bestuur opgestapt. Dat er spanningen op de werkvloer zijn, merkte ook Sascha van Tongeren. Ik vroeg aan de Bali-mensen uh, op de IC om een gesprek met uh, dokter Paul. En wij kregen een gesprek met het hoofd van de IC in plaats van dokter Paul. Die hebben wij gesproken uh, en een collega van hem. En uh, dat vond ik een vreemd gesprek uh, enigszins, uh, omdat... ze daar een beetje zaten te vissen naar waarom wij dokter Paul zo nodig wilden spreken. Hoe ging dat dan? Nou, hij vroeg van, van uh, uh, ja, het lukt niet om nu een afspraak met dokter Paul uh, voor elkaar te krijgen, maar waarom wilt u hem dan per se heel graag spreken? Uh, kunnen wij uh, uh, antwoord geven op je vragen? Zoiets dergelijks. Twee maanden na het overlijden van de heer van Tongeren... krijgt de familie een gesprek met de behandelende artsen. Het is dan december 2011. Het VUMC is op dat moment volop in het nieuws... naar aanleiding van het net verschenen kritische rapport van de inspectie... over het eerste sterfgeval in maart. Bij het gesprek zijn aanwezig dokter Paul, de arts van de intensive care... en het hoofd medische zaken van het VUMC. Dat gesprek, dus dat evaluatiegesprek... Daar werd meteen gezegd, wij zitten hier, u zult wel denken wat een, wat een commissie opeens. En dat dacht ik inderdaad, van wat krijgen we nou, waarom dit hele circus? Wij komen toch voor een evaluatiegesprek. Maar daar werd meteen gezegd, er loopt een onderzoek... Uh, en u zult inmiddels nodigen, misschien in de media hebben meegekregen daarvan. Dus vandaar dat wij hier uh, met z'n allen zitten. Uh, omdat... Uh, in, in de bewuste periode waar nu dat onderzoek naar uh, loopt, heeft uw vader uh, op de IC gelegen. Dus die wordt meegenomen in dat onderzoek. Met dat onderzoek gebeurt iets vreemds. Ten eerste duurt het ongewoon lang, een maand, voordat longchirurg Paul de zaak aankaart bij de interne instantie van het VUMC die calamiteiten en complicaties onderzoekt, het IOP. En het duurt Twee maanden voordat zijn collega longarts Piet Postmus samen met dat IOP de zaak meldt bij de inspectie. Dat lijkt in strijd met de regels, want die schrijven voor dat een zorginstelling een melding zo snel mogelijk moet doen. En het is opmerkelijk omdat Paul eerder wel kordaat optrad door het overlijden van een patiënt aan de inspectie te melden, omdat het ziekenhuis dat toen in zijn ogen niet snel genoeg deed. Er is nog iets geks. Het ziekenhuis besluit om de zaak van Tongeren te laten onderzoeken door een externe commissie van deskundigen. Maar ze wordt daarin teruggefloten door de inspectie, terwijl de commissie al was benoemd. Drie hoogleraren van andere academische ziekenhuizen zouden het onderzoek doen. En van bronnen vernemen wij dat Rick Paul zich verzet heeft tegen de samenstelling van die commissie. Als de commissie goed en wel is benoemd, wordt ze alweer ontbonden op advies van de IGZ. Dat de inspectie daartoe geadviseerd heeft... weten we uit interne stukken die we hebben ingezien. En het wordt ook bevestigd door Bas Geerdes... toenmalig directeur medische zaken van het VMC. Hij wil liever niet praten over zijn oude werkgever... maar als we hem confronteren met de informatie die we hebben... zegt hij het volgende tegen ons. We citeren letterlijk uit het gesprek. De reden die de IGZ gaf om de externe commissie in de tweede casus stop te zetten... was dat wij zeer goede eigen analyses maakten. En dat we dat eerst maar eens moesten doen. Als er dan een probleem zou komen... dan kon er altijd nog een externe commissie worden ingesteld. Dat is opvallend. Want in de eerdere casus uit maart 2011... week de eigen analyse van het VUMC duidelijk af van de conclusies van de inspectie... die de zaak veel ernstiger inschatten. We vragen oud-inspecteur Juloem Singh wat hij vindt van het advies van de inspectie om de externe commissie stop te zetten. Ik vind de uh, gang zaak van zaken van inspectie zeer bevreemdend. Uh, de inspectie uh, laat een calamiteit uh, in eerste instantie onderzoeken door uh, een zorginstelling... En het is aan de zorginstelling om zelf te beoordelen of uh, zij zelf in staat is om op een laagdrempelige manier uh, het onderzoek te verrichten, dan wel een commissie in te schakelen. En het feit dat uh, uh, het ziekenhuis heeft besloten om commissie in te schakelen, dan is dat uh, de eigen uh, inschatting van het ziekenhuis dat uh, um, ja, die commissie meer deskundigheid uh, heeft om een oordeel te geven. En juist daarom verbaast het me dat de inspectie dan zegt: van ja, dat, dat hoef je dan niet te doen, maar doe het maar minder deskundig. Daar komt eigenlijk de redenering van de inspectie op neer. Ook Herre Kingma, oud-inspecteur-generaal van de inspectie, verbaast zich erover. Nou, ik vind het een opmerkelijke gang van zaken. Als een commissie van start is, als het bootje van wal is... Ja, dan moet je daar niet meer mee bemoeien. Anders is het geen onafhankelijk onderzoek natuurlijk. Is het nou, u weet wel eens eerder voorgekomen... dat de Inspectie voor Gezondheidszorg tegen een ziekenhuis zegt... nou, die externe commissie zet die maar stop? Dat zou ik zo niet weten. Maar um, eigenlijk is dat ook niet zo belangrijk. Ik um, vind het wel er... opmerkelijk, zegt Ja, ik vind het opmerkelijk. Iets anders is dat de inspectie begonnen is om te accepteren dat er uh, een, een externe commissie is ingesteld. En die, daarvan zei ik net als het bootje van Wal is, dan laat je die natuurlijk gewoon werken tot, uh, tot ze klaar uh, zijn. Maar dat doen ze niet in dit geval. Ja, nou, daar kan ik dan geen commentaar op geven, dat weet ik gewoon niet. Mijn visie is dat dat vragen oproept en dat je die vragen dus mag stellen. En dat, je die, dat die dus een behoorlijk, uh, behoorlijk beantwoord moeten worden. Van waarom ga je een, een, een, een commissie instellen en stop je die ineens uh, zomaar? Wat er toen aan de hand bleek is dat hij interne bloedingen heeft gekregen. Nou ja, met al die wonden die hij natuurlijk had uh, na die operatie was dat wel voorstelbaar. Maar er was geen enkele sprake van dat hij opnieuw geopereerd zou kunnen worden om die, dat bloeden te stelpen. Dus hij heeft een heleboel zakken bloed gekregen uh, om te kijken of het vanzelf zou ophouden. Maar dat is niet gebeurd. Dus hij is toen uh, in die nacht overleden. Dan krijgen we een tip over een nieuw sterfgeval. Een casus waarbij een patiënt op de operatietafel is overleden... en die door het ziekenhuis weer niet is gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Het gaat om een patiënt met longkanker. Een vijftiger, bij wie een deel van de long moet worden verwijderd. De persoon in kwestie ondergaat een zogeheten curatieve ingreep. Dat betekent dat de operatie tot doel heeft om de patiënt te genezen... Tijdens de ingreep gebeurt er iets onverwachts. Er ontstaat een gat in een bloedvat dat niet op tijd kan worden gedicht. De patiënt verliest daardoor zoveel bloed dat hij uiteindelijk overlijdt. Toenmalig hoofdmedische zaken van het VMC, Bas Geerdes... bevestigt het bestaan van de casus... zegt dat hij wel intern is gemeld... maar niet is doorgespeeld aan de inspectie. Niet alle patiënten die op tafel overlijden zijn calamiteiten... Dat kunnen ook gewoon complicaties zijn. En complicaties hoef je niet bij de IGZ te melden. Menzo Westrouwen van Meteren. Ik ben uh, consultant medisch-juridisch... en oud-senio-inspecteur voor de gezondheidszorg. Had het overlijden van deze patiënt moeten worden gemeld bij de inspectie? Dat vragen we oud-inspecteur Menzo Westrouwen van Meteren. Het gaat dus om een, uh, een, een, een patiënt die uh, geopereerd wordt... En tijdens de operatie um, is er ken ik een uh, verbloedingsprobleem. Um, hetgeen zou inhouden dat er een, um, een, een, een slagader uh, geraakt is. Want, want dat ligt dan al toch het meest voor de hand. En het uh, resultaat van het geheel is dat uh, de patiënt op de operatietafel overlijdt. Dat is wat mij betreft altijd een calamiteit. Um, er is een geneeskundige behandeling... Er is schade, in dit geval ernstige schade, de patiënt overlijdt. En eh, er is toch op zijn minst het vraagteken van waaraan hij is overleden... Eh, en heeft dat met de kwaliteit van zorg te maken. Nou, dat voldoet aan, aan de definitie zoals de inspectie die geeft over een calamiteit. En het is een wettelijk gegeven dat een calamiteit gemeld moet worden... bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Dezelfde vraag leggen we voor aan een andere oud-inspecteur, Juloem Singh. Ik denk dat deze casus bij de inspectie gemeld had moeten worden omdat het naar mijn idee een calamiteit is zoals in de wet bedoeld wordt. Het betreft namelijk een 50-jarige patiënt, een vrij jong, die weliswaar longkanker heeft, maar die geopereerd wordt met de bedoeling hem ook daarvan te genezen. En als je zo'n operatie met het doel om hem te genezen uitvoert... dan mag je niet verwachten dat die patiënt uh, komt te overlijden. Helemaal niet uh, tijdens de operatie. Dit zijn de feiten die we hebben kunnen achterhalen... maar misschien kennen we niet alle details over deze zaak. Uh, ik leg het dus ook met enige schroom aan u voor. En Mijn vraag daarbij is ook, zijn er omstandigheden denkbaar... waardoor dit eigenlijk helemaal niet een zaak is... die aan de IGZ gemeld moet worden... maar een zaak die eigenlijk gewoon veel minder zwaar is. Ja, dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Kijk, de patiënt is overleden op de operatietafel aan een verbloeding. In dit geval is een, uh, heb je een thoraxchirurg die weet wat hij moet doen. In, in, in, in het geval dat er een bloeding optreedt, uh, dan ga je ervan uit dat hij alles gedaan heeft om die bloeding tot staan te brengen. Ja, ja nou ja, de, de, de operateur blijkt een zeer uh, gerenommeerde longchirurg te zijn. Maakt dat nog iets uit? Nou, des te meer heeft hij dan uit te leggen, omdat je van een gerenommeerd uh, uh, chirurg uh, meer mag verwachten dan een wat minder ervaren chirurg. Opmerkelijk dus dat deze zaak niet gemeld is aan de inspectie. En dat bij een ziekenhuis dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door diezelfde inspectie. maar voormalig baas van de inspectie en nu voorzitter van de Raad van Bestuur... van Medisch Spectrum Twente, legt uit hoe de meldingspraktijk is in zijn ziekenhuis. Wij hebben dat probleem hier in huis ook regelmatig. En wij hebben een heel liberaal meldingsbeleid. Dus wij melden heel veel dingen, maar we zeggen er wel bij... we gaan nog onderzoeken. En dan komt het soms voor. Dus u zegt, uh, u gaat heel vaak melden ja, aan de inspectie, ja. dan maar dan onderzoekt na, u dan zelf. Dan zeggen we na twee, drie weken, nou, we zijn tot de conclusie gekomen... Uh, dat, het, uh, dat het geen calamiteit is, maar een uh, ernstige complicatie... met helaas uh, slechte afloop. Het VUMC zegt dat ze de casus niet gemeld hebben... omdat het een complicatie was en geen calamiteit. Oud-senior inspecteur Westrouwen van is het daar niet mee eens. Uh, dat is nou de tweede casus bij het, het VUMedisch Centrum... dat ze eerst zelf gaan beoordelen wat ze ervan vinden... dat ze eerst zelf gaan onderzoeken en dan vervolgens... Concluderen van het is geen calamiteit, dus we hoeven het ook niet te melden. En dat is eigenlijk het systeem op zijn kop zetten. Er zit een saillante kant aan deze zaak. Want dit sterfgeval vindt plaats in augustus 2011. Precies in de periode dat de spanningen tussen de specialisten in het VUMC hoog oplopen. De inspectie is dan nog bezig met een onderzoek... naar een casus die in maart van dat jaar is gemeld door longchirurg Rick Paul. Aanleiding was toen het overlijden van een longpatiënt... op de intensive care afdeling. Rick Paul kreeg voor die melding intern de wind van voren... omdat hij in strijd met de regels van het ziekenhuis... de kwestie zelf aan de inspectie voorlegde. Maar het is ook een actie die veel buitenstaanders juist zeer konden waarderen... en die hem de geuzennaam klokkenluider oplevert. Maar wie blijkt de chirurg te zijn... die de onfortuinlijke operatie uit augustus 2011 uitvoerde? De casus waarbij een patiënt komt te overlijden... en die volgens deskundigen zeker ook bij de inspectie had moeten worden gemeld? Dat was Rick Paul. De casus waar hij niet bij betrokken is, meldt hij dus wel... en de casus waarbij hij de operatie deed, meldt hij niet aan de inspectie. Paul meldt de zaak wel intern bij het VMC... Wat zegt dit? U hoort oud-inspecteurs Westrouwen van Meteren en Juloem Ik vind wel dat je uh, altijd uh, consequent moet zijn. Dat je niet de ene keer zegt van ik moet het melden bij de inspectie. En de andere keer, uh, andere keer zegt van ik meld het niet. Uh, en of daarbij een rol speelt uh, dat je zelf betrokken bent bij een calamiteit. Uh, ik vind niet dat dat iets uh, uh, mag uitmaken. Nou ja, het, het, het geeft wel aan dat hij tamelijk willekeurig uh, met dit soort zaken uh, omgaat. Kijk, op zichzelf ben ik het met hem eens als hij zegt van uh, de procedure is niet zoals de, de centrum het doet door eerst zelf te gaan onderzoeken. Nee, je hoort het meteen bij de inspectie neer te leggen en vervolgens kan de inspectie dan best zeggen van wilt u eerst zelf een onderzoek doen, maar uh, dat geeft een andere volgorde en ook een, een, een andere positie, omdat de inspectie dan natuurlijk meekijkt. Maar het is dan toch wel buitengewoon um, bijzonder dat in geval hij zelf de behandelend arts, de chirurg is, dat hij dan um, um, opeens niet meer zo principieel is en kennelijk niet meer het nodig vindt om zich aan de wet te houden. We hebben natuurlijk contact gezocht met Rick Paul, maar hij ziet af van weerwoord. Ik heb heel veel antwoorden, laat hij ons weten, maar ik kan ze u niet zeggen. Ik kan en mag hier niet op reageren omdat ik gehouden ben aan de regel van het ziekenhuis om niet met de pers te praten. Wij melden u hierbij anoniem een zeer verontrustend gerucht, omtrent VUMC, over de werkmaatschap Heelkunde en de Raad van Bestuur dat we langs vele omwegen hebben vernomen. Melder is nog betrokkenen, nog belanghebbende hierin. Enkele weken geleden kregen wij op de redactie een anonieme brief binnen... over een operatie die afgelopen zomer plaatsvond in het VMC. Dokter Piep was de hoofdchirurg en dokter Paul was zijn assistent. In de brief valt te lezen... Nadat patiënt onder narcose is gebracht... werd na professor gebeld om met de operatie te beginnen... Dr. Paul, die in de operatiekamer aanwezig was... ontving de mededeling dat dokter Paul niet tijdig zou kunnen arriveren... omdat hij in Den Haag zou zijn. Dr. Paul neigde in eerste instantie de operatie zelf uit te voeren... omdat anders de patiënt te lang zou blijven liggen. Maar, zo lezen we verder, Dr. Paul bedenkt zich... en belt eerst een collega-specialist om raad. Deze collega vertelt dat dokter Paul onmiddellijk moet stoppen omdat hij meent te weten dat dokter P... op dat moment helemaal niet in Den Haag zit... maar gewoon in het ziekenhuis. Samen met het hoofd heelkunde en een lid van de raad van bestuur. Ze zouden in een kamertje in het VMC zitten af te wachten... of dokter Paul inderdaad zijn boekje te buiten zou gaan... door in zijn eentje de operatie te beginnen. Maar dokter Paul begint de operatie niet. En vervolgens komt binnen tien minuten dokter Paul de operatiekamer binnen. Dit kan wijzen op een strafbare samenzweringsoperatie, om een collega-arts te beschadigen, welke in het geheel niet strookt met de beroepsethiek van artsen ten aanzien van patiëntenzorg en overschrijdt alle wettelijke regels en de normen van beroepsfatsoen. We hopen dat u dit grondig kunt onderzoeken, omdat niemand van de werknemers in het VUMC dit schijnt te durven melden. Zo op het eerste gezicht een totaal ongeloofwaardig verhaal. We schuiven de mail terzijde. Totdat we een paar dagen later uit het ziekenhuis vernemen... dat sommige artsen dit verhaal serieus voor mogelijk houden. En niet alleen zij. Onder aan de mail zien we dat er ook een afschrift... naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg is gestuurd. Die laat ons weten dat ze de zaak in onderzoek heeft genomen. We vernemen dat enkele artsen al gehoord zijn. Ja, de inhoud is uh, bizar. Um, de boodschap is dat er hier sprake zou zijn van een soort opzet of een uh, constellatie... waarbij men hoopt dat de chirurg een fout maakt en uh, anderen uh, daar eigenlijk op zitten te wachten. En dat is uh, te bizar voor woorden. Dat kan bijna niet waar zijn. Dat zegt Jan Klein, hoogleraar Veiligheid in de Zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Door wie denkt u dat de brief geschreven is als u de brief zo leest? Is moeilijk, maar um, als je het beloop van de operatieprocedure leest... dan zou je toch denken dat dat iemand uit het ziekenhuis geweest moet zijn. Iemand uit het ziekenhuis? Iemand die in het ziekenhuis werkt bedoelt u? Niet een patiënt? Inderdaad, iemand die in het ziekenhuis werkt. Een woordvoerder van het VMC laat weten op de hoogte te zijn gebracht van dit verhaal door de inspectie. De brief heeft het VMC verbaasd en het ziekenhuis heeft zelf onderzoek gedaan... door betrokkenen te spreken en het operatieprogramma van de bewuste dag te bekijken. Ze hebben geen enkele aanwijzing gevonden dat het verhaal klopt. We citeren de woordvoerder. Als ook uit het onderzoek van de IGZ blijkt dat dit niet klopt... vinden wij de brief buitengewoon verwerpelijk en schadelijk. Sommige artsen in het VUMC houden het dus voor mogelijk... dat de ene specialist de andere specialist in de val wil laten lopen. Ten koste van een patiënt. En met medeweten van de raad van bestuur. Wat zegt dat? Ja, dat zegt een heleboel over de fysieke verhoudingen. En um, de cultuur en de situatie waarin um, het ziekenhuis uiteindelijk uh, terechtgekomen is. Dat die strijd um, domineert en dat uh, er uh, op de man gespeeld wordt... en niet op de bal door een aantal mensen of partijen. En um, ja, dat is, uh, heeft waarschijnlijk heel lang genomen... want geen enkele professional is uh, primair... Um, uh, van plan om uh, nu een oorlog uit te vechten. Dus in hele kleine stapjes is, men, is, het, is het langzaam... een soort van oorlogssituatie geworden. Het feit dat er dus artsen uh, uit de organisatie aangegeven hebben... dat zij uh, dit reëel achten, dat is ernstig zorgwekkend. Um, want? Want uh, blijkbaar houden zij dit wel voor mogelijk... Wij, uh, ik hou het persoonlijk ook niet voor mogelijk. Uh, u houdt het niet voor mogelijk. Maar als de artsen die daar uh, regelmatig of dagelijks werken... of een aantal artsen dat wel voor mogelijk houdt... Ja, dan zegt dat een heleboel over de verdenking die men uh, van elkaar heeft. We hebben de inspectie voor de gezondheidszorg gevraagd waarom ze heeft geadviseerd na het overlijden van de heer Van Tongeren... de externe commissie die zijn dood onderzocht, te ontbinden. De inspectie heeft vlak voor de uitzending gereageerd. En in die reactie staat... de inspectie heeft de voorgenomen vraagstelling van de externe commissie besproken... De inspectie achtte deze vraagstelling onvoldoende scherp... en onvoldoende specifiek betrekking hebbend op de inhoud van de melding. De inspectie heeft het VUMC verzocht om het onderzoek... net als bij alle andere meldingen, zelf uit te voeren. Nou, je moet een beetje tussen de regels doorlezen... maar de inspectie geeft dus toe dat ze er inderdaad op heeft aangedrongen... die externe commissie het onderzoek niet te laten doen. En dan nog even over de anonieme brief over dokter Paul... waar u aan het eind van de reportage over hoorde. We beseffen dat het care is om dit op de radio uit te zenden. Anders dan de Telegraaf en het NOS Nieuws inmiddels hebben gemeld... staat ook niet vast dat het in werkelijkheid zo is gegaan. We hebben het toch laten horen omdat we merkten... dat zelfs dokters van het VUMC het verhaal serieus nemen. En dat is kenmerkend voor de haat en neid die bij dat ziekenhuis heersen... op dit moment. Vandaar. Dit was een reportage van Sanne Boer, Erik Arends, Huub Floor... Stefan Heidendaal en Kees van der Bos. En de techniek lag in de vertrouwde handen van Alfred Koster. Straks Margo Smit en Judith Sargentini... over onderzoeksjournalistiek in Europa. Maar nu eerst Susanne Vega.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 My destiny that I am changing Marlena on the wall Susanna Vega dus en Marlene on the wall. Je zou denken dat journalisten sinds het uitbreken van de financiële crisis... Europa en alles wat daar gebeurt en alles wat daar mis is... als hun core business beschouwen. Dat de financiële problemen onderzoeksjournalisten in heel Europa doen likkenbaarden. Maar dat is niet waar. Het blijkt uit een lijvig rapport dat werd gemaakt... in opdracht van de Commissie van het Europees Parlement. Margot Smit, ze werkt onder meer bij Caro's Reporter... en is nu directeur van de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten... is de belangrijkste auteur van dat rapport... En ze is nu aan de telefoon. Dag mevrouw Smit. Goedemiddag. Ze het rapport, uh, ik heb het net proberen door te bladeren... maar het is wel 300 pagina's dik. Ja, ja, ja. Wat... het is wat dikker geworden dan ik dacht toen ik eraan begon. Wat was de aanleiding om het te schrijven? Ik beloof het uh, later in het weekend helemaal te lezen. Heel, tot mevrouw, de laatste heel pagina. goed, ik wens u succes. De ja. aanleiding was een, een verzoek niet vanuit het antifraudecomité... zoals u aangaf, maar vanuit het Budgetary Control Committee. Dat is de, um, de parlementaire, Europese parlementaire commissie die gaat over de controle op de uitgaven en op het, uh, de begroting van uh, Europa. En um, die uh, wilde bezien in hoeverre uh, er in Europa... onderzoeksjournalistiek bedreven werd naar Europa om te kijken in hoeverre dat dan een rol kan spelen... bij het bestrijden van fraude met Europees geld. In de zin van, als, je, als er over gerapporteerd wordt in de kranten... dan worden de burgers misschien wel boos. Spreken ze misschien wel hun eigen parlementariërs erop aan. En zo gaat zo'n bal dan rollen. Nou, daar hebben ze toen een verzoek voor uitgeschreven... Uh, in uh, de journalistieke en academische wereld. Daar hebben wij op gereageerd. Omdat wij dachten, daar hebben wij best wel iets over te melden. En de, de opdracht we de kans krijgen. En waarom, waarom zou Europa... Ik vind het een beetje sadomasochistisch van Europa. Ja om te willen stimuleren dat kritische journalisten onderzoek doen naar misstanden in Europa? Ja, het, misschien zit er wel iets licht, licht masochistisch in Europa ingebakken. Dat kunt u misschien best uit uw andere gast zo meteen vragen. Maar um, het, het getuigt ook wel van een vorm van uh, uh, bereidheid tot zelfreflectie. Uh, als, als er inderdaad enorm veel geld wordt uitgegeven in naam van de Europese burger... zullen we dan ook eens kijken of we een beetje volgen hoe we, dat, uh, hoe we dat dan doen, dat uitgeven. En daarbij alle middelen proberen in te zetten die er zijn. En daar is journalistiek er natuurlijk één van. Ja, die andere gast is Judith Sargentini. Uh, GroenLinks-Europarlementariër. Goedemiddag, u zit in Athene. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Is, is dat toeval? Is dat vakantie? Of omdat Athene de plek is waar het het slechtst gaat van heel Europa nu? De uh, Europese Groene Partijen hebben een, uh, een congres hier in Athene... en dat heeft inderdaad alles te maken met de economische crisis... en de situatie in Griekenland. Ik moet u van uh, Margot Smit vragen of Europa een beetje sadomasochistisch is... dat ze een onderzoek laten doen... Naar dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar misstanden in Europa. Nou, Ik vind dat je je eigen kritiek moet organiseren... Dat, dat, dat uh, is toch een mooi gegeven van politiek, dat je je, je oppositie uh, de ruimte geeft. Maar uh, ik denk helaas niet dat Europa een beetje sadomasochistisch is. Want dit is een mooi initiatief van het Europese parlement. Maar waar het gaat om toegang tot documenten, is de Europese Unie ongelooflijk huiverig. En uh, het zijn het uh, de Raad van Ministers en de Europese Commissie willen het liefst de burgers en onze parlementariërs zo min mogelijk informatie geven. Dus is een mooi uh, rapport van mevrouw Smitten naar mede. Maakt nog geen zomer. Helaas niet, uh, maar uh, misschien uh, zet het een trend. Nee, we zijn ook bezig met wetgeving op uh, WOP. Dus de wet openbaarheid bestuur, maar dan een Euro-WOP. En het Europese parlement zou wel uh, naar het principe willen gaan... alles is openbaar, uh, tenzij het bijvoorbeeld gevaarlijk is voor de openbare orde. Maar we merken dat uh, de lidstaten en de Europese commissie... eigenlijk vasthouden aan het, uh, aan het principe um, uh, wat niet weet, wat niet deert... Mevrouw Smit, uh, in het rapport geeft u ook een hele opzomming... van uh, landen en programma's waar uh, heel veel onderzoeksjournalistiek gedaan wordt... naar misstanden in Europa, gesjoemel met subsidies bijvoorbeeld... en landen waar dat helemaal niet gebeurt of veel minder. Wat is een goed voorbeeld? Welk land doet het goed? Ik twee voorbeelden geven. Qua volume doet uh, uh, Groot-Brittannië het goed, want daar verschijnt heel veel in de pers over uh, uh, uh, de besteding van Europees geld. Maar, maar dat toch zijn niet wel zo allemaal uh, een beetje um, incidentenverhalen. Tot Europe niet zo slordig als Newsnight nu bericht heeft over pedofilie, hoop ik. Nee, nee, nee. nee. Maar het, is, het, het komt wel uh, in de richting van incidentenjournalistiek. Uh, uh, uh, uh, Europarlementariër bouwt hok met geld van dat genre. Maar het systematisch gebeurt, uh, uh, dat, dat is uh, opmerkelijk genoeg toch ook wel in het uh, uh, oosten van Europa, in de nieuwe lidstaten. Maar dan leunt het heel vaak op individuele journalisten die dit leuk vinden om te doen. Die het spannend vinden om die geldstromen te volgen. En ze zijn daar, hoe rot het ook klinkt, wat meer gewend aan het achterhalen van corruptie met geld En dat doen ze dus met Europees geld ook. Gek genoeg in de landen zoals wij zelf, Nederland, Vlaanderen, uh, uh, Nederland, België, Zweden, daar wordt het bijna niet gedaan, dit soort onderzoek. Hoe verklaart u dat de Nederlandse media eigenlijk zo weinig belangstelling uh, hebben voor ja, misstanden in Brussel en in Europa? Eh... Um. Nou, het is niet alleen weinig belangstelling voor de misstanden... maar ook weinig belangstelling voor de dingen die misschien wel goed gaan. Het is een combinatie, zoals uh, gebruikelijk bij dit soort dingen... van uh, het gevoel hebben dat de lezer en de kijker het niet willen. Wat niet te checken is, want als je het niet aanbiedt... weet je helemaal niet of ze het willen lezen en zien. Een combinatie van het gevoel dat het, uh, um, zoals mevrouw Sargentini zei... lastig is om documenten en data en cijfers te pakken te krijgen. Dat is ook zo. En een, een gevoel soms bij... Uh, kranten en journalisten zelf, dat ze ook de capaciteiten niet of nog niet hebben... om dit soort groot en systematisch onderzoek te doen. Het is niet makkelijk. Het, is, het, het kost tijd. Daarmee kost het ook geld. Daarmee zegt dan een krant of een, een programma misschien... ik moet een paar andere dingen doen van die centen. Laten we maar even kijken naar iets anders, want Europa interesseert de burger toch niet. Ja, ik denk dat je dat op dit moment niet meer vol kunt houden. Europa ligt iedere dag op ons ontbijtbordje, dus... Zeg maar, de journalisten zeggen het kost me te veel tijd. De ja. hoofdredacteuren zeggen het uh, kost te veel geld. En de, de uitgevers zeggen de lezers willen het toch niet weten. Ja. Maar zitten. Kijk, het is vaak meer een kwestie van prioriteit dan van tijd of van geld. Als je het wilt, dan doe je het. En daar zit dus de crux. En dat is een soort visieuze ja, cirkel. Als je zegt, mijn lezer wil het toch niet, maar die lezer heeft het nog nooit gezien, dan weet hij helemaal niet of hij het niet wil, dat verhaal. Dus uh, het, zou, het zou bijna moeten zijn van laten we het maar als levertraan eens een keer proberen. Misschien vindt hij het wel lekker. Maar, maar wij dan ook mevrouw, ook... mevrouw Sargentini vanuit Athene. Ja, dank u wel. Wij zouden daar natuurlijk ook wat aan kunnen doen en het zo makkelijk... Hier het Europarlement het Europese parlement en de Europese instellingen en het zo makkelijk mogelijk maken voor journalisten om hun informatie te krijgen eh, dat gebeurt helaas niet en ik heb een mooi, mooi uh, voorbeeld over Griekse crisis en uh, uh, uh, uh, de ondoorzichtigheid van Europese gegevens in 2005 wilde Eurostat dus het statistiekbureau van de Europese Unie die wilde um, een wat meer grip op de zaak krijgen en die wilde gaan controleren hoe de statistieken van verschillende lidstaten in elkaar zaten dus niet klakkeloos aannemen wat een lidstaatje maar voor de neus legt. Nou, dat hebben de lidstaten niet gewild. De ministers dachten, ja, die die kunnen we niet begrijpen, met als, uh, niet, uh, niet gebruiken. Met als consequentie dat tot 2009 land, uh, Griekenland uh, uh, verkeerde statistieken kon voorleggen over hun economie. Overigens ook heel jammer dat journalisten toen niet de gelegenheid te maat genomen hebben om te zeggen wat een goed voorstel van Eurostad. Inderdaad, we zouden die statistieken eens wat uh, scherper moeten analyseren. Klopt, dat... mee eens. Ja, ja absoluut. Er is een voorbeeld van een groep Engelse journalisten die geprobeerd heeft om de, de uh, structuurfondsen van Europa na te gaan... ...en vroegen daartoe in alle lidstaten materiaal op en cijfermateriaal op... ...kregen vanuit 27 lidstaten 27 verschillende typen documenten... ...waarbij Griekenland lege formulieren inleverde. Gewoon leeg, niets, zonder niets in. En dan zie je dus inderdaad, het bijt dan door als journalistiek uh, uh, en, en probeert dit soort dingen systematisch te blijven onderzoeken. Maar het zijn incidenten, wij doen het één keer, zo'n onderzoek. En dan zegt de chef, ja, maar dat verhaal hebben we gehad. Dus laat maar een volgende keer. Nu weer een mooi binnenlands houden nieuwtje. Niet vast als journalistiek. Mevrouw Sargentini, die journalisten hebben dus kennelijk een duwtje in de rug nodig... om meer werk van onderzoek naar uh, de, de, voor de, voor, ja, positieve, maar ook negatieve kanten van Europa te doen. Wat, wat zou de, het Europees parlement kunnen doen om dat te bevorderen? Nou, ik denk primair um, de informatie op zo'n manier beschikbaar stellen... dat het begrijp, uh, begrijpelijk is. En dat betekent eigenlijk een mentaliteitsverandering. En namelijk, wij durven ons te laten zien. Wij durven te laten zien wat we te bieden hebben. Um, juist in deze tijden waarbij de Europese Unie nogal onder vuur ligt... en er zeer uh, slechte pers is, zou je moeten laten zien... we, we willen wel met de billen bloot... Um, want dat is de enige manier om vertrouwen terug te uh, krijgen. je toch nog repairs... Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat burgers graag uh, de waarheid lezen en dat het niet helpt om de boel gesloten te houden, want dan krijg je allemaal uh, conspiracy theories. Maar helaas moet ik constateren dat er nog erg veel uh, uh, mensen zijn, ook in het Europese parlement trouwens, met name de christendemocraten, die denken laten we de burgers dit maar uh, besparen. Het is maar beter dat ze het niet weten. En als wij daar niet in veranderen, dan denk ik ook dat onderzoeksjournalistiek uh, niet de ruimte krijgt die ze verdienen. Uh, want uh, die onderzoeksjournalistiek die blijft nodig om de misstanden uh, te voorkomen. Aan de kaart te, te stellen. Halen. Ik dank u, mevrouw Zagertini. En mevrouw Smit, aanstaand weekend is er in Antwerpen een conferentie van uw uh, club, ja? de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten. Staat Europa en de transparantie in Europa daar ook op de agenda? Ja hoor. Sterker nog, het is dit jaar zelfs een European Investigative Journalism Conference, zoals het dan zo mooi heet. We hebben er een uh, Europees sausje aan gegeven en dit onderwerp komt ook in discussies uh, ter sprake. En uh, we gaan ze ook trainen, die journalisten, om die documenten en die data Daar wel te vinden, krijgen. want ze zijn er. Dank u wel. En uh, ik, ik, ik ga de rest van uw rapport echt lezen. Ik denk te, dat ik tegen maandagochtend wel klaar ben ermee. Heel goed. 300 pagina's, zeg. Dat, lui zijn die journalisten. Dit was Argos. En uh, straks komt Tros in bedrijf met goed nieuws voor eigenaars van Chevrolet, Impala's en Simca Chrysler's en andere oldtimers. Ik wens u een heel goed weekend. Ja. ja ja ja, het is gewoon weer de oude setting hè.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 Dit is Radio 1.